Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. Het KNMI waarschuwt weer voor zware windstoten. Na de stormen Dudley en Eunice zijn we nog niet helemaal af van het onrustige weer. Het KNMI heeft voor vanavond voor een deel de provincies langs de kust op code oranje afgegeven, omdat het daar weer flink gaat waaien. In de rest van het land geldt code geel. Een aantal test- en vaccinatielocaties van de GGD gaan eerder dicht vanwege het onstuimige weer. De politie is op zoek naar zo'n 50 voetbalhooligans die gisteravond in Alkmaar een kroeg kort en klein sloegen. Op beelden is te zien hoe ze al schreeuwend het café binnenstormen. Stop, stop, stop. Stop, stop. Stop, stop. Er werden met stoelen, tafels en fietsen gegooid en ook zijn de ruiten ingeslagen. Volgens NH Nieuws zou het gaan om Feyenoord aanhangers. De Olympische Winterspelen in Peking zitten er nu echt op. In het volgende stadion werd de Olympische vlam gedoofd. Voorzitter van het Olympisch Comité bedankte alle sporters en China. Met truly exceptional Olympische Winterspelen in Beijing 2022... We welcome China als een wintersportland. De volgende Winterspelen zijn in 2026 in Italië. Je mag weer stappen en dat is een feestje voor veel mensen, want echt uitgaan kon lang niet. Een vriendengroep uit het Gelderse Lintelo zag elkaar toch geregeld in hun keet, een gezellig gemaakt tuinhuis. Ja, als we nergens heen konden, dan gingen we hier zitten. In het begin was dat gewoon, ja, simpel gezegd, gewoon kut. Dat we nu weer lekker los kunnen gaan, ja, daar kijken ze wel naar uit. Ja, wel zin in, dat absoluut. Dat zeker weten. ten tentfeesten en zo, dat uh, gaat altijd wel goed te keer. Dus, uh... Zal het ook even wennen zijn weer, stappen? Ja, dat denk ik ook alweer. Joh. Aanslag op de rekening weer. <laughs> ja. Een feestje buiten de deur duurt nu nog tot 1 uur s'nachts. Vanaf volgende week kan de groep weer stappen tot in de vroege uurtjes. En dan het weer, opnieuw een onstuimige dag met zware tot zeer zware windstoten. Vooral in de loop van de dag gaat de wind toenemen. Het wordt zo'n 10 graden.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 Ja, ik zou maar zeggen, het, het kan niet altijd mee zitten in je leven natuurlijk hè. Living in America, je hoorde de single van James Brown uit de film Rocky Pier. En dat als eerste plaat naar het nieuws en weer van drie uur. Welkom terug, Zandvoort op zondag. ...regenachtige en uh, toch al stormachtige inmiddels alweer uh, zondagmiddag. Dus lekker binnen blijven en luisteren naar de radio, want we hebben nog heel veel te doen, Albert Jan. Ja, en, uh, zoals de vaste luisteraars en kijkers van Zandvoort op zondag van ons gewend zijn... ...gaan we in de tweede uur de regio in. We gaan uh, allereerst naar Haarlem, want uh, daar is uh, krijtbord kunstenaar Werner... Weer voor de horeca aan het werk gegaan. Want hij maakt namelijk uh, menuke borden met uh, krijt... -bord, uh, op, met krijt uh, voor het uh, adverteren van de diverse artikelen die weer aangeboden kunnen worden. En nu de horeca weer open kan, heeft hij ook na een pauze van twee jaar weer werk te doen. We gaan ook naar Amsterdam en wel naar uh, winkelcentrum Magna Plaza. Want uh, dat was in de jaren negentig een gigantische uh, uh, uh, publiekstrekker met de diverse winkels. Het voormalige postkantoor was dat in Amsterdam. Maar het staat weer bijna zo goed als leeg. En hoe dat nou allemaal kan en uh, gebeurd is... dat allemaal in de bijdrage vanuit Amsterdam. En het zijn allemaal reportages van onze collega's en HTV. En we gaan ook naar IJmuiden, want daar het Zee- en het Havenmuseum... heeft ook de kampen gehad met een terugloop in, uh, in het aantal bezoekers. En die proberen nu via een audiotrip... Dus je moet, moet je voorstellen, je komt binnen, je krijgt een koptelefoon op... en dan word je door het museum geleid. Maar met bekende Nederlanders, een medewerking van uh, Brigitte Kaandorp... en in ieder geval ook Hans Klok... Hoe dat er allemaal voor staat, dat hoort u allemaal tijdens de drietal bijdragen die wij dit uur voor u beklaar liggen. En natuurlijk ook om half vier ontbreekt de evenementenagenda niet. En natuurlijk ook niet de eredivisie die wij voor u in de gaten gaan houden het komende uur. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Zo hebben we weer een gezellig uur, ook te zien uiteraard via zfm-live.nl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 Leef, alsof de morgen niet bestaat leeft, alsof het nooit heeft af is. Een leef, pak alles wat je. Hey, als je deze plaat dan uh, nu terug hoort, uh, Leef van André Haasers uh, Junior. Met uh, pak alles wat je kan, Albert uh, klinkt het in één keer heel anders. Uh, als je <laughs> dat, uh, dat uh, nu hoort, uh, de single uh, Leef. Ik zou hem niet durven draaien hoor. Nee, nou ja, bij <laughs> deze je. nog een keertje gedraaid. Het uh, ja. moet kunnen nou, voordat we de regio ingaan. Want we gaan uh, op uh, krijtborden uh, mooie teksten neerzetten. Ja, klopt. Dat gebeurt ook in Haarlem. De, de horeca durft weer te investeren. Het vertrouwen is terug, Al dus de Haarlemmer Werner Ketman. Hij is krijtbordkunstenaar en zijn kunstwerken gaan voor 90% naar restaurants en cafés... voor uh, reclame, uh, uitingen, dan wel menukaarten uh, uh, of tenminste op, op de wand. En nu alles weer terug lijkt te keren naar tussen de normaal... kan hij twee zeer magere jaren achter zich laten. Werner heeft namelijk zelf altijd in de horeca gewerkt... maar gooide een paar jaar geleden de roer om. Hij voelde zich niet meer thuis achter de bar. Hij miste steeds meer het respect bij de gasten. Tekenen kon hij altijd al goed... en hij stoorde zich vaak mateloos aan de krijtborden... bij de cafés en restaurants. Vaak ziet het er niet uit en staat het scheef... of is het gewoon onleesbaar. Terwijl je het visitekaartje moet zijn. Als gast wil je juist eh, wel ergens daarbinnen... als je iets netjes op een bord of op een raam staat. Uh, onze collega's van NH gingen tijdens... de tijdens een wedstrijd, tijdens de wedstrijd bij het schaatsen, tijdens de Olympische Spelen... bij Werner op bezoek. Dus het wordt halverwege onderbroken... want hij moest even naar Irene Wust gaan kijken, dat u dat ook weet. Hier komt een reportage. Nu de toekomst er voor de horeca een stuk zonniger uitziet... geldt het ook voor krijtbordkunstenaar Werner. Welk woord heb je nu het vaakst op een krijtbord gezet? Uh, ik denk welkom. Want 90% van zijn werk gaat namelijk naar de horeca. Ja, hoe waren de afgelopen twee jaar voor jou? Ja, die waren wel heel slecht. Uh, alles dicht, maar dan staat krijtkunst staat ook stil. Ik heb nu uh, durven mensen weer te investeren. Ja. En uh, strandtenten gaan weer open. Ik heb ook een, een opdracht van een strandtent. Mm -hmm. En uh, ja, die willen mooi worden. Ja. Maar ze durven weer, want ze krijgen het vertrouwen terug. Blijf jarenlang mooi. Uh, regen en windbestendig. Zelfs uh, als uh, de storm van morgen komt. Als de storm van morgen is, waait hij misschien om het bord, maar dan moeten ze het maar beter vastzetten. Maar de tekst blijft er... Maar de tekst is uh, blijft mooi. Ja. Werner uh, even pauze, vuus moet rijden. Hè? Dan uh, ga ik gelijk kijken, want dat is mijn topper. Nou, kom op, Bust. Werner is ook groot fan van Irene Wust. Om zijn tekenskills te blijven oefenen, heeft hij haar op zijn raam afgebeeld. Ja, een gouden plak onverwachts. En die emotie na afloop, ja, dat raakt me. Ja. En dat vind ik gewoon een goudwijf. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Helaas geen medaille voor Wust. Ja, de andere rit hoef ik daar niet speciaal te zien. Dan maar weer aan de slag, want er wachten nog genoeg lege borden die gevuld moeten worden. Dan, ik kom ook wel eens bij een bedrijven en ik denk, hé, dus zeven jaar geleden dat ik dat bord heb gemaakt. En dan staat het er nog net zo mooi bij en ze zijn er nog steeds blij mee. Dat is leuk. Daar word jij ook vrolijk van? Daar word ik vrolijk van, ja. voelt ook een beetje als goud winnen dan. Ja, schaatsen kan ik niet, maar ik win wel goud. <lacht> mooi hè, de krijtbordkunstenaar Werner uit Haarlem... Dank aan uh, NH TV uh, voor uh, deze reportage. Iedereen wust helaas geen goud tijdens, uh, tijdens het bezoek van uh, onze collega's uh, van uh, NH. Wat me wel opvalt, het is een krijtbord, maar hij doet het niet met krijtjes. Want anders blijft het er niet jaren op zitten, natuurlijk. Hè? Het zijn krijtstifjes. Precies, ja, nee, nee, je krijgt het er ook niet meer af. Dus uh, nee. dat is mooi. Nou, in ieder geval uh, zien de borden er uh, prachtig uit. Dus, uh, Mocht je nog zo'n bord nodig hebben... dan weet je Werner te vinden. Even kijken uh, bij uh, onze collega's van uh, NH. Uh, ja, uh, uh, bij die reputatie. En dan uh, zie je een beetje wat uh, Werner allemaal aflevert... aan uh, mooie en prachtige borden. Zo ook bij een strandpavioen. Misschien wel hier in Zandvoort. Je weet het maar nooit. Single hè, is van uh, de Little River Band. We draaien met heel veel plezier op de zondagmiddag. Nou, met uh, plezier kijken we ook even naar de ruststander van uh, de wedstrijd die vanmiddag om half drie gestart zijn. En uh, ja, voor de feyenoord fans hebben we goed nieuws, Albert-Jan. Ja, Feyenoord, er uh, wordt uh, in ieder geval lekker gescoord. Feyenoord 2, SC Cambuur momenteel 1. Ze gaan naar ze speer hè, die ja. uh, Rotterdammers. Ja. Heel goed. FC Twente tegen Go Ahead Eagles. Ook daar is gescoord door uh, Go -Head. Het staat 0 tegen 1. En dan hebben we om kwart voor vijf nog een tweetal wedstrijden te gaan. Allereerst PSV ontvangt thuis SC Herenveen. En die andere is FC Utrecht. Neemt het op tegen Vitesse. Zo duidelijk de evenementen. Maar eerst deze, de nieuwe single van Van Dickhout.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 Door verlangen langs verlaten wegen gaan, om aan het einde er weer alleen te staan. Eén ding staat vast: iets is zeker. Ons lot hangt van onwaarschijnlijk. Wat in hoop verankerd ligt Is een speelbal van veranderend getijd Dat is de nieuwe single van Martin Buitenhuis, oftewel Van Dickhout. Zijn hele groep deed uiteraard mee op de Golven Dansen wij Al vier geweest, tijd voor de evenementen. Ja, er zijn er weer wat bijgekomen, Obeltjan. Ja, en terwijl hij nou naar ons luistert... vindt er een prachtig recital plaats in de Protestantse kerk op het Kerkplein 1. Dat betekent dat Classic Concerts ook weer van start is gegaan. Kijk voor meer informatie en op de kalender voor de klassieke concerten op de www.classicconcerts.nl www.classicconcerts.nl Uiteraard, het uh, Zandvoortsmuseum is en blijft... was ook in de, de periode dat ze dicht waren... vrij actief met, uh, met allerlei uh, virtuele rondleidingen en dergelijke... maar ook nu hebben ze weer een, een, een, een scala aan activiteiten. Zonder volledig te zijn, uh, noem ik er een paar op... Het Zandvoortsmuseum toont een selectie aan beeldhouwkunst van het hedendaagse Nederlandse kunstenaars. De kunstenaars laten zich inspireren door Zandvoort. De strijd tussen natuur en stedelijkheid is een belangrijke rode draad. En uh, u kunt dat, uh, die expositie bezoeken van woensdag tot en met zondag... van 11 uur morgens tot 5 uur middags. De buitententoonstelling is een eerbetoon aan Kees Verkade... de gerenommeerde beeldhouwer en jarenlang plaatsgenoot... In de bekende grote lijsten presenteert het museum fotowerktekeningen... verhalen en gedichten van de beginperiode van Verkade... als kunstenaar in Zandvoort. Wandel samen met een gids langs een groot deel van de buitenbeelden. De gids vertelt daarbij verhalen over de beelden en de kunstenaars. Bekijk de verschillende data voor deze wandelingen op een website. U kunt de wandeling ook op eigen gelegenheid doen. Een boekje met de beelden en de plattegrond... is uiteraard te koop in het Zandvoorts Museum... Ga voor meer activiteiten van het Zandvoortsmuseum... natuurlijk even naar hun website www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl Dan hebben we op 27 uh, februari Zandvoort lacht weer. En dan heb ik het over de Open Mic Comedy Night. En dat speelt zich allemaal af. in Het Amsterdam Beach Hotel en Badhuisplein 2 tot en met 4. De toegangsprijs is 9,99 euro online... En als u het aan de deur wil kopen, is die duurder. Reserveren kan via www.a.a. Uh, uh, uh, ik had gisteren al problemen mee met die aoteevents.nl Aote En uh, er zijn diverse. In, uh, in 1, 2, 3, 4, 5, 6 uh, comedians die u die avond uh, aan het lachen uh, zullen brengen. Nogmaals, www.aoteevents.nl. Dat allemaal op 27 februari in het beach, Amsterdam Beach Hotel Badhuisplein 2 tot en met 4. En wat ook een hele leuke activiteit is... zeker met name met de aankomende vakantie... is het poppentheater. Kinderen kunnen er geen genoeg van krijgen. Samen met Michael Kappel en het Zandvoortsmuseum... wordt er in het Pub-Up Museum in het Raadhuis... een poppentheater gehouden op zondag 27 februari... om 13.00 uur, 1 uur middag. Dus let op... Dit is een gewijzigde datum, want het was eerst 20 februari en het is nu dus 27 februari geworden. Maaike zorgt weer voor een gezellig theater in het Oude Raadhuis. De ingang is aan de Halterstraat en iedereen is welkom. Wel graag even van tevoren aanmelden via info-apenstaartjesandvoortsmuseum.nl info, info De kosten per persoon zijn 1 euro, zowel voor kind, ouder of begeleiding. Tot zover.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 Op zondag mag het altijd. Hè? En lees zong. De, de single van uh, Brunner Mars. Zee, FM. Voor Zandvoort en de regio. En we gaan weer uh, de regio in. En uh, ditmaal gaan we naar Amsterdam. Het iconische gebouw achter de dam was ooit bedoeld als winkelwalhalla. En dan heb ik het natuurlijk over het winkelcentrum Magna Plaza. Dat lukte ook wel een tijdje. Maar het staat inmiddels al maanden zo goed als leeg. Ook de recent gebouwde food Court op de tweede verdieping is niet toegankelijk. Volgens retail-expert Rupert Parker Brady is het een bekend verhaal dat het oude postkantoor niet echt in trek is. Maar het is in de laatste jaren alleen maar slechter gegaan met het winkelcentrum. Toen het postkantoor in 1991 verdween, begon de bouw van het winkelcentrum. Een projectontwikkelaar uit Zweden wilde er een luxe winkelcentrum van maken... en er zaten op dat moment nog weinig spectaculaire winkels in de stad, al dus Parker Brady... Iedereen zat hierop te wachten en het was nieuw. Maar nu in 2022 is dat niet meer zo. En heb je, dus, heb je dit soort centra overal. Uh, luistert u naar de re reportage die onze collega's van NHTV hierover maakten. Plaza, het luxe winkelcentrum vlak achter het paleis op de Dam zag er jaren geleden nog zo uit. Nu, een paar jaar later, is dit de stand van zaken. Het gebouw is heel mooi. Uh, dat is echt een prachtig gebouw. Uh, ja, en binnen, toen we er binnen waren, was het wel even van. wow, dat zijn maar een paar winkeltjes. Er is geen no, no shop. No, er is niets te buy Het statige pand staat namelijk op een paar winkeltjes na helemaal leeg. In 2016 werd het oude postkantoor voor de zoveelste keer verkocht. Een internationale investeerder wilde meer toeristen trekken. Maar in tegenstelling tot veel andere plekken in de stad was dat hier een slechte zet, vindt retail-expert Rupert Parker Brady. Het is uh, eigenlijk een fenomeen wat al sinds het open ging in 1992 aan de hand is. Je kunt er wel heel veel mooie winkels in stoppen, maar het, de, het gebouw staat op de verkeerde plek. Het had eigenlijk op de plek moeten staan van het paleis op de Dam. Dan had je genoeg mensen gehad die naar binnen waren gegaan. En nu is het natuurlijk een groot gesloten gebouw. In 2019 werd er op de tweede etage een grote foodcourt geopend. Maar ook die staat nu alweer compleet leeg. Daar zie je ook de grote afstand tussen de verschillende food units. Die ervoor zorgen dat je als bezoeker niet het gevoel hebt dat het heel gezellig is en lekker dicht op elkaar. Ik vind het zonde, want vroeger was dit een begrip. Het zat voor de recordshoppen nog in en van alles en nog wat. Maar dit is nog geen schim van wat het ooit geweest is. Is het ooit wel succesvol geweest? Nou, wellicht in de beginjaren, in het uh, begin van de jaren '90, toen uh, er nog niet zoveel spectaculaire winkels waren in Amsterdam. In 2022 hebben we net de coronacrisis hopelijk volledig achter de rug. Uh, is er ontzettend veel gebeurd en zijn alle winkels in het centrum van Amsterdam druk bezig om weer relevant te zijn voor de bezoekers. De laatste keer dat ik hier was, het was... Ik denk drie jaar geleden ja, dat was het een en al. Dat was kersttijd, een en al drukte en gezelligheid. En, uh, ik word hier wel een beetje verdrietig van. Ja. De eigenaar van het pand, het Duitse Aroundtown, laat weten nog steeds goede hoop te hebben voor de toekomst van Magna Plaza. Als de Food Department deuren heeft gesloten, zou je daar natuurlijk wellicht in ieder geval voor al die studenten uh, tijdelijk woningen kunnen creëren. Of maak er een uh, prachtige museale attractie van waar mensen iets kunnen gaan ontdekken. Misschien wel een escape room. Wie weet. Ja, je weet het maar nooit, uh, over jan <laughs> nou ja, Ik uh, moet hier wel wat over zeggen hoor. Uh, sorry dat ik uh, dat uh, doe en je kan het met me eens of uh, oneens zijn. Maar die meneer uh, die, uh, die in ieder geval uh, voordoet alsof hij er verstand van heeft, uh, laten we het zo even uh, zeggen. Die zegt van ja, dat, uh, dat pan staat op de verkeerde plek. En uh, dan wordt er later wordt er een uh, mevrouw uh, wordt, uh, geïnterviewd uh, door uh, onze collega's. En die zegt, ja, drie jaar terug was ik hier uh, tijdens de kerstperiode. En toen was het nog helemaal rammetje, bommetje, bommetje, bommetje vol. Dus dan moeten in één keer in de afgelopen drie jaar... alle winkels veel interessanter in het centrum van uh, Amsterdam geworden zijn... wil uh, dat verhaal natuurlijk met elkaar uh, kloppen. Ja, nou ja, ik bedoel, de afgelopen twee jaar hebben we natuurlijk ook niet bijgedragen aan. Uh, Zie je? Nee, inderdaad. Ja, nee. Aan het toenemende bezoekersaantallen. Maar goed, ik kan me nog herinneren dat het inderdaad een levendige bedoeling was. En als je met, met, met, met, met bewijzen ging, dan was het natuurlijk wel makkelijk te vinden. Maar ik vind studentenwoningen vind ik een, vind ik een goed idee. Ik, bedoel, ik zou er als student wel willen wonen. Ja, ja, en het liefst gratis. <laughs> zeg maar. Of een heel veel uh, studiefinanciering krijgen. Dat zou het mooiste zijn. Sociale woningbouw. Dat zou het mooiste zijn. Sociale woningbouw kan ook. En dan uh, voor de minima, hè, natuurlijk. Dus uh, nee, uh, hele, ik vind het een heel aparte reportage. Ik uh, kan er niet, uh, niet aan wennen. Maar goed, we hebben hem uh, weer. Uh, Weer uh, gehad, uh, zullen we maar zeggen. Ik weet namelijk wel wat het probleem is. De huurprijzen zijn gewoon uh, veel te hoog. Waardoor uh, alle winkels denken... voor datzelfde geld kan ik nu ook in het centrum van uh, Amsterdam zitten. Dus dan hoef ik hier niet meer te zitten. Ja, dus dat, dat, is, dus. Is, uh, dat is gewoon het hele eier eten. En het heeft ik. niks te maken met dat het op een hele verkeerde plek is en dergelijke.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 Just the two De muziek hoor je zeker ook langskomen op de zondagmiddag. En ook zijn we wat stormachtige zondagmiddag. Crow for Washington en Bill Weerder in just the two of us. Voor Zandvoort en de regio. En nou gaan we eens even naar het uh, noorden toe. Nou, niet zo ver het noorden in, want we gaan naar uh, IJmuiden. Het IJmuider Zee- en Havenmuseum uh, zet na een verplichte sluiting vanwege corona... de heropening luisterbij. Curator Wilhelmina Oostenrijk heeft door een heeft door een stuk of wat bekende Nederlanders met roots in IJmuiden te strikken... voor het inspreken een bijzondere audiotour gemaakt. Onder meer comedienne Brigitte Kaandorp, goochelaar Hans Klok... oud atleten Olga Commandeur en oud-televisiepresentator Jack Spijkerman... maar ook local heroes Pieter de Waard, directeur van Telstar... en Cor Oudendijk, voorzitter van het museum... vertellen een verhaal over de IJmuidense geschiedenis. Onze collega's van, uh, van uh, NHTV maakten daar de volgende reportage over. Ik ben Brigitte Kaandorp en ik neem u me mee door het museum. Soms is corona nog ergens goed voor. Het leidde bijvoorbeeld tot het idee bekende Nederlanders met roets in Imuiden bezoekers van het CNH-museum bij de hand te nemen via een audiotour. Eén van hen is Brigitte Kaandorp. Weliswaar niet geboren in de havenplaats, maar wel met een bijzondere band. Ik sta hier in de receptie van het Zee- en Havenmuseum. Naast Wilhelmina Oostenrijk. Eigenlijk is haar overgrootvader de eerste sluiswachter, een van de eerste sluiswachters hier in de Muiden. Kaandorp vond het meteen leuk om mee te doen. Zoals ook Jack Spijkerman, die vertelt over de legendarische reddingsoperatie ja, van de Neltje Jacoba. Of hij had al contact. Ja, het zal zo'n vaart wel niet lopen, was zijn mening. Als de machinekamer vol loopt, hoeft er nog niks met de ruimte te gebeuren. De manier waarop hij het vertelt, alsof hij het meegemaakt heeft. Dat is gewoon echt heel grappig. Snel begon het schip te zinken. En de mannen van de wacht porden hun slapende makkers. Ook Olga en Commandeur en Telster-directeur Pieter de Waard vertellen hun verhaal. En waarschijnlijk herken je ook deze stem. Op 17 november 1939, om 10 uur s'avonds, verliet het stoomschip Simon Bolivar Amsterdam. Hoe is het om Hans Klok over een scheepsramp te horen praten? Nou, dat is weer wat anders dan een goocheltruc, dat zou ik aan zeggen. Was er aan stuurboordzijde een explosie in laadruimte 2. Het inzetten van bekende stemmen is bedoeld om het museum na de verplichte sluiting een impuls te geven. We hopen inderdaad veel mensen te kunnen ontvangen die de, de audiotour komen beluisteren. We hebben in alle zalen, uh, alle dertien zalen in het museum, hebben we verschillende verhalen. Dus mensen kunnen zelf bepalen wat ze wel en niet willen horen. We, we denken gewoon dat het heel leuk is om ze allemaal te komen beluisteren. Nou ja, nu staan we dus eigenlijk uh, bij het museumcafé. Ik zou zeggen, namelijk een koffie of thee. Hé, hey, dat is uh, Brigitte weer, die we aan het eind uh, horen. Helemaal leuk, die uh, audiotour uh, bij het uh, museum in IJmuiden. Tot zover ook uh, deze reportage van uh, NH Nieuws. Nou hebben wij de nieuwe single van de Kick. Ken je ze nog, Albert-Jan? Ja, ja, ja. Ze hebben een hele leuke nieuwe single gemaakt. En die heet Gewoon Weg Een Beetje. Mijn ruggengraat, die is al lang verdwenen. Misschien dat ik die van u een keer mag nemen. Want ik wil nooit meer laf zijn. En voor altijd vanaf zijn. Dat ik ook een keer zijn. Doe maar sinas voor mij. Want weet je, het blijft bij mij helaas nooit bij een beetje. Je wilt verstandig zijn, maar dat vergeet je. Zodra je aan een flesje pijn denkt, inschenkt, dan weet je. Dat gaat me straks weer mis, stukje bij beetje. Mijn huis verandert in een klein caféetje. En morgen heb ik overal pijn. Melancholie. En spijt vooral nog van de laatste drie. De laatste keer. Ik zweer die op mijn doktertje, ik drink nooit meer een beetje. Vertief was je wel meer, meneer, dat weet je Je hoofd had wel eens meer een stom ideetje Dat weet je, maar nog weet je, soms vergeet je wel een beetje Hoe een kater kan zijn Als maandag dan de kopijn is verdwenen En ik van u tien euro's mag lenen wil ik gewoon weer zat zijn, lekker van je dat zijn. Want ik ben morgen vrij, over schenk nog eens bij. Maar weet je, het blijft bij mij helaas nooit bij een beetje. Je wilt verstandig zijn, maar dat begreep je. Zodra je aan een flesje wijn denkt, inschenkt, dan weet je Dat gaat me straks weer stukje bij beetje Mijn huis verandert in een klein cafeetje En morgen heb ik overal pijn. Melancholie En spijt vooral nog van de laatste drie De laatste keer sfeer je op me. Nou ja, laat maar zitten ook, eigenlijk. Een beetje vertieft was je wel meer met je, dat weet je. Je hoofd had wel eens meer een stom idee. Een maar een beetje, zoals vergeet je Echt uh, briljant, deze single van uh, The Kick. De nieuwe single heet. Een beetje de kater na de zaterdagavond, de stappersavond. En die ging weer lekker door, tot een uurtje of één, uh, Albert Jan. En volgende week uh, gewoon tot drie uur, vijf uur. Ja. Maakt allemaal niet meer uit, dan, dan zijn we van oh, gooit maar op de, de coronamaatregelen af. Een beetje, ken ik toch ook van uh, Teddy Scholten, of niet? Heel goed, ja, dat, ja, ja, ja. ja ik denk, 1959. Uh, dat, ik denk, dat komt wel heel erg bekend voor, uh, ja. dit, uh, dit, dit plaatje. Nou ja, misschien kunnen we die in het volgende uur nog wel even draaien. Je weet het maar nooit. Kun jij hem scherp zetten? Is dat een uh, optie of niet? Ik, ik, ik zal Teddy Scholten scherp zetten. Ik zet hij er even <laughs> scherp. En dan uh, komt het helemaal goed in het volgende uur van uh, Zandvoort op uh, zondag. We zijn er nog één uh, uur lang. Uh, blijf lekker binnen en blijf lekker uh, luisteren naar het geluid van Zandvoort. Wij zijn CFM met 24 uur per dag radio en tv. En dan ook nog voor uh, vieren met de Sound of Music. Gaan we gaan eens even kijken naar de tussenstanden van de twee wedstrijden. die om half drie gestart zijn in de Eredivisie. divisie. Hoe staat het daarvoor in Rotterdam, Obizan? Uh, Feyenoord, SC Cambuur momenteel de tussenstand 3 tegen 1. En dan die andere wedstrijd die om half drie gestart is. Dan hebben we het over FC 20 tegen Goethe Eagles. 0 tegen 2 op dit moment. Na nou, straks kwart voor 5 nog twee wedstrijden. PSV Heerenveen en FC Utrecht Vitesse. Wij zeggen graag tot zometeen na het nieuws en weer... dan zijn we er weer. Hey. I can take you home.